Het NOS-journaal. Joris Stubenitski. Sabine Uitslag verlaat de Tweede Kamer. Ze zat sinds 2008 voor het CDA in het parlement. In 2010 kwam ze via voorkeurstemmen in de Kamer. Ze stond toen 31ste op de lijst. Het CDA haalde 21 zetels. Maar Uitslag dwong met bijna 16.000 voorkeurstemmen toch een plaats in de fractie af. Het is nog niet bekend wat ze nu gaat doen. Volgens Uitslag was haar wel een mooie plek op de lijst in het vooruitzicht gesteld. Maar zij haar gevoel dat nog eens vier jaar dit werk doen haar niet trok. Bij de ChristenUnie komt Kamerlid Esmee Wiegman niet terug. Ze zat vijf jaar in de Tweede Kamer. Een containerschip dat vanochtend de Rotterdamse haven binnenkwam... heeft ergens op zijn tocht naar Nederland een walvis aangevaren. Het dier werd ontdekt op het bolvormige deel van de boeg. Volgens de Rotterdamse haven is de walvis zo'n twaalf meter lang. Het schip komt uit het Caribisch gebied, uit een haven in Colombia... als, als laatste haven, nadat ze een rondje zo door het Caribisch gebied heeft gemaakt. En waar het precies gebeurd is, zou ik u niet durven zeggen. Dat, dat is mij niet bekend. Het dier is aangeboden aan Naturalis in Leiden... waar de wolf is mogelijk onderzocht gaat worden. Het bezoek van het Nederlandse elftal aan het voormalige vernietigingskamp Auschwitz... heeft diepe indruk gemaakt op de spelers. Zo twitteren Khalid Boularus en John Heitinga dat ze er geen woorden voor hebben om te beschrijven wat dit met hen doet. Heitinga schrijft onbeschrijfelijk wat hier is gebeurd. Dit mogen we nooit vergeten. De Oranje-spelers bezochten Auschwitz aan het einde van de ochtend. Ook een aantal andere ploegen die op het EK in actie komen... gaan naar het voormalige vernietigingskamp in Polen. China heeft Tibet gesloten voor buitenlandse toeristen... melden verschillende reisorganisaties. De maatregel komt vlak voor het begin van diverse Tibetaanse festivals... die traditioneel veel toeristen trekken. China heeft geen verklaring gegeven voor de maatregel... maar het is al maanden onrustig in de regio. Tientallen Tibetanen hebben zichzelf in brand gestoken... uit protest tegen de Chinese overheersing. Om naar Tibet te mogen reizen is een speciaal visum nodig. De Chinese overheid is gestopt met het afgeven van deze visa. Het is onduidelijk wanneer de toeristen weer naar Tibet kunnen reizen. Het eerste vaatje Hollandse Nieuwe heeft op de afslag in Scheveningen 95.000 euro opgebracht. En dat is een record. Niet eerder bracht een vaatje zoveel geld op. Het geld gaat naar een goed doel. Dat is dit jaar het Jeugdsportfonds. Zondag kwamen de eerste 20.000 vaatjes haring aan wal. De kwaliteit is goed, zeggen deskundigen. De Hollandse Nieuwe ligt vanaf vandaag ook in de winkels. Het weer. Vanmiddag meer zon, afgewisseld door buien. In het zuiden en oosten kans op onweer. Het is ongeveer 16 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. Vanavond wordt het geleidelijk droger. Morgen bewolkt, af en toe regen en maximaal 20 graden. ANWB ah, Verkeersinformatie. Een korte file bij Utrecht op de A28 richting Amersfoort. Tussen knooppunt rijns en Den Dolder 2 kilometer. En er is een ongeluk gebeurd met een tweetal vrachtwagens op de A67 vanuit het Belgische Turnhout naar Eindhoven. Tussen de grensovergang en het knooppunt De Hoogstad 11 kilometer. De weg is een tijdje dicht geweest, maar nu is alleen nog de rechterrij zo dicht. Keukentafel wordt werktafel. Zolderkamer.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 Dit is Radio 1. Ejo, dit is de dag. Elsbeth Grutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Hoe vaak gaat u omhoog? Ik probeer zes keer. Zes keer. Ik fiets voor mijn vrouw. De laatste keer ga ik op de fiets van mijn vrouw. Ik was vroeger op de fiets in SGA ja, betoond. Ik heb in januari mijn laatste behandeling gehad voor uh, borstkanker. 1. Hey. Duizenden Nederlanders fietsen vandaag minimaal één en soms zelfs zes keer naar de top van Alpe d'Huez. Vorig jaar fietsten er nog vrienden van Louis van Gorp mee voor zijn dochter Guusje. Louise is hier, goedemiddag, hartelijk welkom. Guusje is op 30 oktober vorig jaar overleden. Heeft u zelf overwogen mee te fietsen dit jaar? Ja, dat zou wel een complete uitdaging zijn, maar helaas heb ik daar op dit moment geen tijd voor, maar wie weet in de toekomst... Zaterdag speelt het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd, maar voordat het zover is brengen de jongens, brachten de jongens vanochtend een bezoek aan het voormalig vernietigingskamp Auschwitz, dat zich vlak bij de standplaats van het elftal bevindt. Historicus Herman Pleij die bereidde de spelers pas geleden voor op dat bezoek, door hen te vertellen over alles wat daar in Auschwitz gebeurt. Is dus Herman, ze zijn er geweest vanochtend, wat, wat hoop je dat ze daar vandaan meenemen? Uh, dat ze beseffen dat zoiets kan gebeuren en uitgevoerd kan worden... door uh, op het oog normale mensen. En dat dat niet het werk is van tien gekke breifiks. Maar dat tienduizenden hier in feite aan meegewerkt hebben... min of meer bewust. En dat het uiteindelijk berustte op wetenschap... wetenschap die de hele westerse wereld beheerste. Dat er rassen bestonden en dat je die collectieve eigenschappen kon toekennen. En dat rassen minderwaardige en meerwaardige eigenschappen hadden. En dat zoiets ook tot de hele westerse wereld behoort. En hoe dat dan in Duitsland tot zoiets afgrijzelijks kon uitgroeien. Ik hoop dat ze dat uh, beseffen. Lauren Verster is vooral bekend geworden van het programma Lauren Verslaat. En Lauren en Tim zijn de Bob, maar ze is sinds deze maand... niet meer in dienst van Veronica, maar van de AVRO. Lauren, oh ja. goedemiddag. <laughs> Hallo. Nou ja, Lauren Verslaat was een tamelijk heftig programma. Ja. Uh, ja bij de AVRO denken we daar niet onmiddellijk aan. Nou, ik wel. Ja? Ja, ik ga dus naar de AVRO. Ik ben overgestapt. En sindsdien uh, loop ik fluitend over straat, ook al regent het zo hard. Uh, nee, ik ga een hele hoop uh, hele mooie toffe programma's doen. Maar wordt de AVRO anders of word jij anders? Uh, ik denk geen van beiden. <laughs> Jullie kunnen allebei jezelf blijven. Nou ja, kijk, we zijn aan het zoeken. Daarover straks denk ik meer. Maar we hebben, ik heb een, een pakket van programma's aangeboden gekregen... die ik eigenlijk gewoon niet kon weigeren. En ik ga daar hele mooie dingen maken. Maar dat blijft natuurlijk wel een beetje ook wel bij mij passen, ja. Mensen met een christelijke achtergrond die in therapie zijn vanwege problemen met hun homoseksuele geaardheid... kunnen vanaf heden niet meer aankloppen bij hun zorgverzekeraar voor een vergoeding. Christelijke organisatie Different, die de zogenaamde homotherapie aanbiedt... is boos, een stap naar de commissie Gelijke Behandeling. Ethics Herman. Vo ja Jan Forstenbos, niet Herman. Uh, snap jij dat Different boos is? Ja, wel een beetje, ja. Het hangt een beetje af van analyse van wat nou precies uh, een diagnose is... en waar de oorsprong van, van, van, van zo'n problematiek zit. Um, dus daar ben ik ook geen deskundige, maar ik kan het wel een beetje uit elkaar rafelen. En dan kan er inderdaad mijn zin in sprake zijn van het enkele feit dat iemand een geloofsovertuiging heeft... en daardoor een betere rapport heeft met een bepaalde behandelaar, sluit hem uit van vergoedingen. Ik denk van dat dat voor de commissie gelijke behandeling wel een punt zou zijn. De dichter bij de dag is vandaag Vrouwtje van de Ploeg. Aangedicht hoort u tegen drie uur en wilt u op deze uitzending reageren, dan kan dat via Twitter. Gebruikt u dan de hashtag DDD. Het kan ook via onze website dag.nu Gisteren brachten Leo Blokhuis en Wim Kieft vaste gasten in Studio Voetbal... dat vanuit Polen wordt uitgezonden, alvast een bezoek aan Auschwitz. gisteravond vertelden zij daarover in het programma. Nou, het verpest je goed. De blikken waar het gif in zat hier. Er lag daar ergens twee ton mensenhaar. Gewoon echt die beelden van die foto's, dat gewoon, je moest naar links of je moest naar rechts. Maar de kinderen bleven altijd bij, uh, bij de moeder, zodat er geen paniek uitbrak uiteindelijk. Echt ijzingwekkend, even langs de oven, uh, waar ze met z'n drieën tegelijk echt af, afschuwelijk. En dan sta je buiten en dan regent het en dan... Wil je eigenlijk naar huis? Of? <laughs> ja, morgenavond in ieder geval een grote training met 25.000 mensen. Een contrasterende, contrasterende dag. Ja, Herman Pleij, jij bent op bezoek geweest in het trainingskamp van het Nederlands elftal. Ja. Wat, ging, wat ging je daar precies doen? Nou, Ik was gevraagd om uh, een brug te slaan om het voor te bereiden. Uh, dat bezoek dat nu net uh, is afgelopen. Eh, omdat eh, de gedachte was dat eh, als ze daar eh, pomp verloren... en ineens voor die gaskamers staan... dat dat misschien wel een te grote stap is. En dat het eh, goed zou zijn om eh, meer in het algemeen aan de orde te stellen. Rassen, theorieën en, en hoe kon dat dan ontstaan? En hoe kon dat met name in Duitsland gebeuren? En waarom liggen zo'n kamp Auschwitz en ook andere in Polen? Eh, dat levert ook nogal eens wat onduidelijkheid mm -hmm. op. Dus om als het ware voorbereidend naar Auschwitz toe te werken... Ja. daar hebben ze een professionele rondleiding gehad met gidsen... Dus daar zijn ja, verder. Jij deed het voorwerk. Nou, ben jij ja. niet speciaal een oorlogskenner? Nee, nee. waarom, waarom werd jij gevraagd? Nou, ik hou me nogal eens bezig met identiteit. En met nationalisme. En met uh, collectieve mentaliteiten. En daar heeft dit natuurlijk in bredere zin van alles mee te maken. En dat was de aanleiding om, uh, om mij ja. daarover te vragen. Nou, helemaal vergeet nu de belangrijkste reden te Namelijk vertellen: Namelijk dat hij erg houdt van. Uh, nee, dat nou, is zelf voetballer ik heb, is geweest. Ik heb ook iets met voetballen. En dat was zeer in de marge. Was dat nee. ook een, een lichte helemaal. overweging op de denken. Hij kent de wereld uh, een beetje. En uh, ik ben daar vervolgens, en daar wil ik daar absoluut niets meer over zeggen. <laughs> ja. Ontzettend ook oh, mee gepest natuurlijk door deze echte topvoetballers. Waar mijn Hoe deed dat? dus staat. Nee, nou, natuurlijk een beetje, beetje zieken, een beetje gekke <laughs> en zo van. Uh, en uh, kon je links en rechts goed uit elkaar houden. <laughs> dat soort werk. En, uh, Want jij was links buiten? Uh, nee, ik was stopperspil. Dit was oh ja, in de, dat, die, uh, de, de, de, de tijd toch? dat het voetbal uh, nog geen beweging kende. Maar dat je dus op een vaste plaats moest staan. Goed, dat was. Maar dan betekent dus dat de sfeer ook wel ontspannen was toen jij er was? Nou, ontspannen. Ik, kijk, ik heb geen colleges aan geven. De groep was toen groter. Hè. Er waren nog wat meer voetballers bij. En er zit een grote staf bij. Dus er waren ongeveer 50 mensen nou. in een zaal in dat hotel. En stond je dan en, voor die zaal? Eh, ja, maar we hadden de boel heel intiem ingericht. Dus heel erg boven op elkaar. En ik heb eerst wat, eh, wat verteld. En ik heb vooral voorbeelden gegeven. Aansluitend bij hun belevingswereld. En eh, daarnaast hebben we gediscussieerd. En dat maar, is... Maar wat, wat is een voorbeeld wat aansluit bij hun belevingswereld? Nou, eh, in het, in, om te beginnen natuurlijk. Wat zij zelf meemaken... als topvoetballers voortdurend. Uh, en dat is als een zwarte jongen aan de bal komt... dan hoor je oerwoudgeluiden van de tribune. Uh, je hoort een gesis van, Sask uh, van gaskamers. Uh, de, de joden van Ajax, hè, zoals de supporters van Ajax zich noemen. De tegenpartij die dan allerlei antisemitisme naar voren brengt... met niet het flauwste benul waarmee ze bezig zijn. Mm. Dat soort dingen, ook als ze door de douane gaan. Ik bedoel, zwarte jongens worden ook in hun gezelschap daar eerder uitgehaald. Jongens met een Noord-Afrikaans uiterlijk, een moslim-suggestie achter zich... die worden er ook uitgehaald. Dus dat soort dingen... Ook overigens bij, bij de, de, vooral de zwarte jongens heb ik ook slavernij gegrepen. Want dat is een wereld waar zij weer wat directe verbanden ja. mee hebben. Dus jij moet eigenlijk heel erg zoeken naar voorbeelden... of naar ja. heel erg zoeken, die waren gewoon naar voorbeelden ja. uit hun eigen leven. Dat verbinden met ja. dat verhaal. Ja. Ja. Is dat niet heel moeilijk? Ja, eh, eh, natuurlijk. Dus eh, eh, omdat het eh, niet om een academische bijeenkomst ging. Maar om gewoon eh, de, de, een sfeer te scheppen. waarbinnen je dus kon verklaren. Want dat was mijn, mijn hoofdpunt toch wel. Om te doen beseffen dat dat niet een volstrekt gestoorde, malle toestand was van een zootje gekken trouwens een motivering die ook na de Tweede Wereldoorlog... natuurlijk veel is gebruikt om van die schuldvraag af te komen. Maar dat hier uh, serieuze wetenschap achter lag... en dat mensen echt geloofden in rassen en minderwaardige en positieve eigenschappen. Ja. En daar heb ik dus ook voorbeelden van gegeven, van uh, hoe dat werkt. Lou, Ja, ik, ik vroeg me af, als ik een speler zou zijn... en ik zou zo kort op zo'n belangrijke wedstrijd zitten... dan zou ja. ik me emotioneel helemaal niet open willen stellen daarvoor... Ja omdat het risico nee. best groot is. Dus ik ben er zelf twee keer geweest. Dus ja. Hoe was dat bij hun? Het ja, lag echt precies andersom hoor. Ze hadden ontzettend behoefte om uh, juist hierover te praten. En uh, dat begreep ik ook wel. Kijk, daaraan vooraf ging het besluit van uh, de KNVB en van het elftal en van de trainer Bert van Mark. Die zei, wij komen daar te zitten. In Krakau daar zitten we nu. Dat is 40 kilometer naast Auschwitz. En ik vind dat wij moeten weten waar wij zitten. Ja, en wie, jongs... wie, wie heeft dat gezegd? Dat dat moest... Was dat de trainer? Uh, dat was uh, Hans Jortsma was dat in eerste instantie. Die heeft het uh, bedacht. En toen, is precies, en toen is dat uh, overlegd oh. uh, met uh, Van Marwijk. Maar je moet je toch gewoon uh, concentreren op zo'n wedstrijd dan? Ja, maar er zijn dingen die daar bovenuit stijgen. En wat er bovenuit stijgt is dat je dus op een plek zit. Voetbal hangt niet in de lucht. Voetbal is niet maatschappelijk volstrekt loshangend. Uh, voetbal is dus ook verbonden met de wereld en de maatschappij. En als je met afgrijzelijke consequenties van maatschappelijk gebeuren, als je daar vlak naast zit, dan ben je dus gestoord als je, je niet afvraagt ja. waar je je bevindt. En dat besef was dus, dat is niet mijn idee, dat is het idee van het elftal zelf. En dat was bij de spelers was dat ook volstrekt vanzelfsprekend. Ja. Ze wilden het daarover hebben. En ze geef ik je nog een voetnoot bij, uh, bij jouw begrijpelijke vraag hoor. Er, je wordt er bijna nee nee nee, ja, nee, nee, nee, nee, nee, nee, ik bedoel het helemaal niet zo. Nee, nee, maar zo ik, ik, ik zou zelf op. zou ik denken, oei, ja. straks ga ik, kan ik er ja. niet van slapen, straks ga ja. ik slechte ja. nacht. Nou, dus laat het risico niet nemen vlak voor deze periode. Dat bedoel ik. Ja, maar zo hebben die jongens dat helemaal niet ervaren. Dan konden ze ook maar niet slapen. Sommigen hebben dat ook gezegd in interviews, want ze hebben erover gepraat. Dus ook voordat ze er waren, maar op grond van die avond en de ochtend daarna trouwens ook. Van, daar was ook iets van, die jongens zijn ontzettend geconcentreerd op voetbal. En dat is een vreselijk de taak die ze moeten uitvoeren. Vreselijk? Nee, vreselijk. Dat is Ik toch bedoel, nee. leuk? Ik bedoel, het buitengewoon gecompliceerde, <laughs> oh, okay. taak, gecompliceerde taak. Daar is allerlei concurrentie onderling. Maar ze moeten ook een eenheid vormen. Enfin, het is ontzettend veel spannend. Ze komen van allerlei clubs. Ze kennen elkaar ook allemaal niet even goed. Een hele spannende situatie. Een hele emotionele situatie mm -hmm. inderdaad. En dus dit als voetnoot. Het feit dat het nu over iets anders ging... werkte juist op een bepaalde manier ook... ook, ook Positief. Hm. Zo van, hey, wij, zijn, wij zijn meer dan alleen voetbal. Er is meer in, in het leven ook... dan wat wij doen. Precies. Ja. precies. Je kunt het ook in de pers lezen. Dat sommige spelers dat ook zeggen. Er is meer dan voetbal alleen. Ja. En uh, dat zat heel diep. Ook voordat ze vanochtend waren geweest, werd dat al gezegd. En hey, Snijder zei dat bijvoorbeeld. Het is hm. niet alleen maar. Nee. voetbal. Wat misten ze? Nou, het lag heel verschillend. Het is natuurlijk een ontzettend heterogene groep. Het zijn jongens van 18 tot 35 wat leeftijd betreft. Het zijn jongens met een uh, Surinaamse Antille herkomst. Het zijn jongens met Noord-Afrikaanse herkomst. Het zijn Nederlanders uit Nederland met een Nederlandse herkomst. Ze lopen van VWO tot, tot veel lagere vormen van onderwijs. Dus dat ligt buitengewoon verschillend. En uh, van, van heel weinig tot heel goed geïnformeerd. Schrok hm. uh, je ook van sommige dingen, van sommige opvattingen misschien? Nee, ik was nee, en dat, dat, is niet, dat zeg ik niet plichtmatig, maar dat was echt niet aan de orde. Ik bedoel niet dat ik iedereen evenzeer heb kunnen, kunnen grijpen. Die illusie heb ik helemaal niet. Maar een heleboel van die jongens heel duidelijk wel. En dat bleek vooral uit de vragen. Er werden ontzettende goede, indringende vragen gesteld. Uh, bijvoorbeeld hele slimme vragen van... bent u niet bang dat dat ook in Griekenland... ik had over zondeboktheorieën, dat nee. joden de zondebok worden... en de schuld krijgen van het verliezen van de Eerste Wereldoorlog... Enzovoort, enzovoort. en dat dat al vanaf de middeleeuwen stamde... En toen toen uh, zei iemand die vroeg, zei, bent u niet bang dat dat ook in Griekenland gebeurt? Dat er allemaal van die ultra-rechtse partijen komen die zondebokken gaan aanwijzen. De Balkan heeft ook volkerenmoord gekend. Dat soort vragen ja. werden gesteld. Mensen die het hadden over, daar had ik ook zelf, over het Polenmeldpunt. Wat is dat dan, Polenmeldpunt? Ze volgen het nieuws He. heel goed zo te horen dan. Buitengewoon. Ja. buitengewoon. Ja. buitengewoon. Dat, kijk, er is altijd een beetje het idee dat dat monomane jongens ja. zijn... Ja, die, die de dus de de alleen de maar kunnen alleen voetballen. Te maar en en die, zitten die, zitten die kijken, zijn buitengewoon slimme. Jongens, als je topsporter bent, dan kun je dus van tijd tot tijd heel monomaan gedragen, dat zal wel moeten, maar het zijn over het algemeen hele slimme, getalenteerde jongens ook spiritueel, ook in hun hoofd, anders ben je geen topsporter. Ja. Nou, dat bleek. Ja. Jan Voorstenboos? Nou ja, ik denk ook een beetje dat een gevaar wat ook dreigt is verveling inderdaad. En, en, en als je je aanspreekt op, op dingen die een beetje boven het voetbal uitstijgen, dan kan dat een betere voorbereiding zijn. Uh, ik, ben, ik heb zelf ook heel lage voetbal, Ach, maar wat vaak, nee, wat ja, vaak we opviel, wat mij vaak, niet, opviel. Jij niet ja. wat mij vaak opviel was van dat als ik gewoon dat je de focus kunt aanbrengen op het moment van dat het er toe doet en dat je daarvoor juist afgeleid wordt door het feit dat je je verveelt en dat iedereen het maar over hetzelfde heeft zodat je niet bevrijdend aan zo'n wedstrijd maar begint. dan ga je bijna Auschwitz He? gebruiken als een soort manier om de. Ja, ja, dat te natuurlijk. het is gewoon ik het effect Dat ja, ze je beter kunnen relativeren of ze winnen of verliezen ik denk dat er dan ook een mens van wordt als je je realiseert in welke context. Nee, zo concreet ja, is het, het niet. Het ik introduceerde de, dit ook als een voetnoot. Dus als een, iets mm -hmm. een marginaals. Mm -hmm. Maar het speelde inderdaad wel mee. Dus dat, dat, en ook dat ze gewoon voor vol werden aangezien. Van dat zij dus ook gewoon complete mensen zijn... die ook op dat terrein dus, zeggen... Nee, niet door mij. Maar ik bedoel, door zo'n onderwerp aan te snijden. Mm. want nogmaals, ik heb het niet verzonnen. Ze hebben het zelf verzonnen. Wat ja. dus, is nou. ook niet voor het eerst... Hè? bijvoorbeeld in Zuid-Afrika gingen ze naar ja. Eiland, ja. dus het is ook echt wel het idee bij die ploeg of bij die staf... Ja. van ja. wij moeten meer doen dan alleen maar ergens naartoe gaan... om hun Nee, exact. Dus in Zuid-Afrika twee jaar geleden ook. En dat had ook enorme indruk gemaakt op die jongens. En, en, dus, en toen had men ook bedacht, het is goed dat we dat doen. Ja. Je zei net zelfs, je bent gestoord als je er niet naartoe gaat. Ja. Dat vind ik wel. Als jij daar dus vlak naast gaat zitten... en eh, om wat voor reden dan ook... en je vervolgens niet realiseert... dat je naast de meest verschrikkelijke plek ter wereld zit... dan vind ik dat tamelijk gestoord. Ja. Maar dan sluit je je af voor de werkelijkheid. Ja, en dan wel op zo'n manier dat je zegt... Van, ik heb overal malingen, daar komt het bijna op neer. Nou, Is er in de Oekraïne ook een plek... Ja. vlakbij waar gespeeld wordt? Ja, daar heb ik het ook over gehad. Uh, uh, van, uh, natuurlijk, uiteindelijk ging het verhaal naar Auschwitz toe. Van, hoe kon dat dan daar zo gebeuren? En uh, Ik heb daar dus ook wat voorbeelden nou, Dat was allemaal zeer... Emotioneel. En ook gezegd van hoe kwamen die kampen daar, die vernietigingskampen, daar vooral in Polen en in Tsjechië. Ja, eh, ze waren begonnen met de Einzatsgroepen. Eh, toen, de, de, toen ze de oorlog met Rusland begonnen. En toen zijn ze begonnen met eerst mensen zich te laten uitkleden op een rij voor een kuil zetten en afschieten de hele dag door. Minsk, Kiev, dat soort plaatsen. In de Oekraïne daar gaan jullie ook heen. Daar zijn tienduizenden mensen op één dag zijn op die manier. En daar zijn ze mee opgehouden. Want daar raakten onze jongens bij de Einzatsgroepen raakten er zo van in de war. Die gingen en die gingen dus rare vreedheden, nog ergere vreedheden Dus toen zeiden we, we moeten het humaan doen. Dat schrijft Hitler in zijn testament, 29 april 1945... de dag voordat hij zelfmoord pleegt, staat in dat testament... dat de mensheid zal hem later dankbaar zijn... dat hij met humane middelen de mensheid bevrijd heeft van het ongedierte. En dat waren de joden. Met humane middelen. Dat maakt het dus zo verbijsterend, de holocaust. Genocide is al meer vertoond he, op de aarde. Mm -hmm. Maar industrieel, met moderne tijd, Technologie, met schone handen het vuile werk laten mm. doen door joden zelf. Mm. He, die beloond werden, mochten ze nog een paar weken langer leven. Dat is verbijsterend en dat humane. Nou, daardoor waren die, die kampen dus in Polen en in Tsjechië. Want ja, dat moest je niet in Duitsland hebben. Daar was het toch weer een beetje nee. het afschuwelijk voor. Als je het zo verteld hebt, kan je me voorstellen dat ze, dat ze daar onder de indruk van waren. Ik denk dat ze heel erg stil waren. Of ze ja, het was waren. doodstil. En um, daarnaast gediscussieerd en heel emotioneel. En, uh, dat is, uh, uh, en, en toen we de, de discussie was afgelopen, toen stormde er ook een heleboel op mij af. Ik had materiaal bij me, onder andere, kan ik erg aanbevelen, een uh, prachtige... Dvd-box van uh, de BBC over Auschwitz. Die is van een paar jaar geleden, vijf en een half uur. Echt, echt buitengewoon goed. Uh, meest recente stand van de water, uh, wetenschap. Ik had ook wat, wat boeken bij, wat materiaal. Ze rukten het uit mijn handen. Je, Sommigen wilden het meen, Die wilden die Dvd-box ook aan iemand gegeven. Die zei: ik wil, We willen het zien. We willen het zei dus je het was daar... niet op de wedstrijddag? Nee. Dat maar niet. Nee. nee. nee. Ik, heb, ik heb niks gezegd. Nee. Straks praten we over de inspanning die duizenden Nederlanders vandaag en morgen leveren. door de Abdues minimaal één keer te beklimmen. Nu gaan we praten met Lauren Verster. Uh, was presentator bij Veronica. Ja. Wordt presentator bij uh, de Avro. Ja. Niet iedereen kent jou, daarom heeft onze jukebox een paar vragen voor je. Oh, God. Ja. Heel kort mag je oh, reageren. Ja, kom maar op. Stokpaardje. Een stokpaardje. Ik heb geen idee. U wordt agressief van... Autorijden. Tevreden met uw uiterlijk? Meestal wel, ja. Moppentapper? Nee, ik ga afmoppen. <laughs> Zweet breekt me uit bij... Uh, vragen over uh, geschiedenis. Welk beeld laat u niet meer los? Oh, dat zijn heel veel. Uh, het beeld van... Uh... De vluchtelingen in Dadaab, waar ik vorige week was. Je wordt agressief van autorijden. Heb je een rijbewijs? Ja, ja, zeker. Doe je het veel? Ja, ik rij heel veel. Ik <laughs> heb een oldtimertje. En hij gaat niet harder dan 100, want dan gaat hij trillen. Dat zal er ook eens mee te maken hebben. Maar dan ben je dus heel vaak agressief. Nou, ik vind dat mensen wel dan, dan bijvoorbeeld... Kijk, mijn autootje gaat niet zo hard. En dan, dan ja, ben ik best voorzichtig met van links naar rechts over de baan gaan. En dan zijn er mensen die je gewoon niet voorlaat. En het zijn van die agressieve mannetjes in zo'n snel... Een autootje, wat is het, een BMW of een Seat of het zijn altijd dezelfde. En dan komen ze al aan en dan zie je ze allemaal en dan denk ik, daar komt hij hoor. En dan heb ik echt zin om mijn middelvinger op te steken. Maar je wordt agressief van andere rijders, niet ja, zelf van autorijden. Ja, dan word ik daar natuurlijk ook agressief van. Ja. En je, je, je, het zweet breekt je uit bij vragen over de geschiedenis? Ja, omdat ik natuurlijk het... Kijk, ik heb al opgelet bij geschiedenis, maar niet goed genoeg. Dus ik heb dan heel erg het idee dat ik door de mand val, dat ik dom ben. Maar je, je durft wel wat? iets tegen Herman Pleit te ja, zeggen als hij over geschiedenis praat. Ja, maar je dit is zo'n geschiedenis die we allemaal wel kennen. De Tweede Wereldoorlog, Auschwitz, ja, dat weet ik wel. Maar uh, inderdaad, uh, andere vragen, Ja, daar word ik altijd heel zenuwachtig van. Dan denk ik, ook oh, ga je zoiets dom zeggen, dat komt morgen ergens bij een blooper op televisie of zo. Dan ben je bang om door de mand te vallen. Ja, en om dom gevonden te worden. Ja. Is dat erg? Ik, zat, <laughs> ik zou het dus moeten proberen, ik heb geen idee. Nee, dit is wel uh, een ja, bijzondere angst. Is, uh, um, nou, is op, ja, is ik weet niet of het erg is. Nee, er zijn ergere dingen. Jan, wat zou je zeggen? Historofobie. Dat je bang bent om het <laughs> niemand te zien. Dan moet ik ook naar een psychiater, ja. Ja. We hebben een nieuw woord. We gaan zo praten over die beelden van de vluchtelingen. Ja. Um, we kennen jou vooral van de reportage in het programma en Verslaat. En daarvoor ging je mee met een, een fotografen die hele heftige gebeurtenissen vastleggen overal ter wereld. Ja, nou, ik ben ook een beetje bang om, om iets aan te treffen wat ik misschien te heftig ga vinden. De smel is dus... Just... Ja, yeah. it, it burns. It burns in your eyes. It burns like everywhere. <laughs> off, off, off the lights, please. Voelt echt zo niet goed. Op elke mogelijke manier. Rapina. Ben. Bram. Sturing. Oh mijn god, oh, de rest. Nou, het klonk eng, maar waar hebben we naar geluisterd? Ik, ik hoorde twee dingen door elkaar. Ik hoorde aan Napels, waar we mee waren met een politieeenheid op motoren die achter de maffia aanzaten. En ik hoorde ook stukken uit Colombia, waar we mee waren met wederom een politieeenheid die dus de coca, uh, liquid coke fabrieken... Want dat is een proces voordat je de gewone koken in de die, die fabrieken die zitten in de jungle en die blazen zij op. Dus we waren mee met een helikopter. En die fabriek bleek van de vark te zijn, dus die begonnen te schieten. Oké. Okay. En er waren fotografen die dat vastlegden. En jij had gevraagd: mag ik mee? Nou, ik had. Kijk, ik, ik heb een contract getekend bij Veronica, denk ik, in 2007. Waar ik een, als allereerst een wetenschappelijk programma ging doen. Populair wetenschappelijk samen met Bastiaan Ragas. Dus waarom uh, kunnen donkere mensen harder zwemmen dan witte mensen? Waarom kunnen vrouwen niet inpakkeren? Bla Toen heb ik een contract getekend. Dat was heel grappig. Toen <lacht> heb ik een contract getekend voor twee jaar. En toen dacht ik: nou, nou zit ik hier. Nu ga ik ook proberen te maken. wat ik zelf altijd heb gewild. Dus ik ga gewoon dingen schrijven... en ik ga gewoon net zo lang proberen dat ze zeggen... nou, Verster, ga het maar maken. En uh, toen heb ik op een gegeven moment iemand ontmoet... en die had een bureau waar allemaal fotografen bij aangesloten zaten. Oorlogsfotografen en reportagefotografen. Nou, die hebben allemaal specialisaties en allemaal gebieden. Die heb ik allemaal mail gestuurd. Ik denk wel 200 man. Van, hey, wat voor onderwerpen heb je? Zou je er televisie van willen maken? Zou je mij mee willen nemen in jouw wereld? Waarom wilde je dat? Nou, omdat ik al van heel jongs af aan verhalen wil maken. Ik ben geïnteresseerd in... in ik stel mezelf veel vragen, dus ik vind het leuk om een vraag te hebben... en dan eens uit te zoeken. Jawel, maar dan kan je ook naar een voetbalwedstrijd gaan... en vragen hoe werkt de buitenspelval. Ja, dat vind ik toch niet zo interessant. Maar <laughs> <laughs> nou, wat maakt dat je juist dit soort dingen interessant vindt? Nou, ik nee, kijk, het was ook een beetje een combi... dat ik ben geïnteresseerd in de wereld, in mensen... en vooral in scenes waar ik normaal niet binnenkom. Dat vind ik heel spannend. En ik zat bij Veronica, dus ik wilde iets doen met inhoud. Maar Veronica is natuurlijk ook een zender voor jonge mensen... die natuurlijk ook een beetje actie moet hebben. Of er moet seks in zitten, of er moet snelheid in. Ja, anders dan, dan gaan ze dat niet uitzenden. Dus dit was mijn manier om daar een brug in te slaan. Ja, en is dat gelukt? Ik denk dat dat zeker goed gelukt is, ja. ja. Wat was het spannendste wat je hebt meegemaakt? Um, nou, wat het meeste indruk op mij gemaakt is, op een andere manier spannend is, een reportage over de vrouwenhandel in Nigeria. Er zijn buitenproportioneel veel Nigeriaanse hoeren op de wallen in Amsterdam. En wij gingen eigenlijk met die vraag naar Nigeria: hoezo komen ze allemaal uit Nigeria? En toen kwamen we in dat net van, de, van vrouwenhandel terecht en hoe dat dan gaat. En, en hoe dat in Nederland gaat en waarom daar niks aan gedaan wordt. En dat vond ik persoonlijk het spannendste. Uh, en qua gevaar vond ik, ja, de bendes. Het is toch nog altijd dat je dan naar zo'n bende gaat. Nou, daar kun je dus geen afspraken mee maken. Dat, ja, dan jo. snapt iedereen, iedereen oh, wel. We hebben geen agenda. Dus ja, dan sta je daar. Het jo, enige wat ik dan heb... Nou ja, het enige wapen wat ik dan eigenlijk heb... is een beetje ook wel dat ik niet al te groot ben... en misschien grote mascara wimpers heb. Want daar kom ik eigenlijk dan toch een heel eind mee. Dan schieten ze minder snel. Ik denk dat dat zeker helpt. Want ik kan toch niks. Dus dat is al... Uh, uh, dat Open wekt geen, geen agressie op. En ik kan vrij veel vragen. En dan, uh, dus dat vond ik altijd wel spannende... En in ook interessante, maar ook enge onderwerpen. Ja. Ja. Onlangs ben je ambassadeur geworden voor de UNHCR. Ja. Dat is iets heel anders? Nee, sluit er wel bij aan. Waar zit dus... de overeenkomst? Nou, ze hebben mij benaderd omdat ik dus ook in mijn programma Laura of Slaat langs een aantal vluchtelingenkampen ben gegaan. We zijn een week bij de PKK geweest in Noord-Irak. Daar in Noord-Irak ook rondgereisd, mensen bezocht die waarvan hun dorpen gebombardeerd waren, die nu in de bergen in Noord-Irak in vluchtelingenkampen zaten, Koerden. Ik ben in Calais geweest met, met Afghaanse vluchtelingen... die graag naar uh, Engeland wilden gaan rennen... om een tweede kans te krijgen op verblijf, maar daar niet wegkwamen. Zij hebben dat gezien en zij dachten... nou ja, zij heeft dus een natuurlijke interesse voor dit soort dingen. En we gaan haar benaderen, dus ik denk dat dat zeker wel aansluit. En was dat uh, voor jou erg anders om te doen? Voor je een reportage zo'n kamp bezoeken of voor de UNHCR dat doen? Um, ja, ik, met de reportage was ik iets dichter bij de mensen. Waardoor het nog iets harder binnenkwam, heb ik wel gemerkt... Want in, met de VN ben je toch, ik, ik was heel erg een, een wit iemand uit een VN-bus. En dat voelde ik wel. Ik heb me daar best heel erg voor gegeneerd ook. Dat ik uitstapte en zo'n klas met allemaal Somalische zwarte kinderen. En dan stond ik daar en dan iedereen kijkt. En dan dacht ik, ja wat moeten ze wel niet vinden. Dat ik met mijn VN-ketting nu hier sta. Ik vond Eigenlijk dat voelde moeilijk. je meer op je, op je gemak toen je daar als verslaggever kwam. Ja, omdat je dan zegt. hey kom jij eens. Ik wil een gesprek met jou. Vertel mij eens, wie ben jij? Waar kom je vandaan? Wat zou jij mij willen vragen? En dan, dan ga je heel erg in gesprek. Ook omdat je moet voor een interview. En nu is het natuurlijk een heel blok mensen. En dan aan de andere kant staan wij. Dus ik vond dat. Ik, het kan niet anders. En, nee. en ik wilde me daar graag voor inzetten. Maar je, er is geen andere manier om dit te doen. Want als je in je eentje dat kamp gaat lopen, is het gewoon te gevaarlijk En waar hadden zij meer aan? Wie? de vluchtelingen, aan het eerste bezoek van jou als verslaggever... of aan je bezoek als uh, medewerker van de UNHCR? Ik denk UNHCR, want simpelweg, als je concreet kijkt... je kan over discussiëren, Welk, werkt het wel, werkt het niet... en ontwikkelingshulp en al die discussies, maar als je concreet kijkt... wordt er nu gewoon sowieso minimaal één extra school gebouwd. Er worden duizenden kinderen voorzien van extra maaltijden op een dag... waardoor ze veel minder gebreken krijgen later... Uh, er wordt therapie gegeven tegen trauma's, dat soort dingen. Dat zijn allemaal concrete dingen die je gewoon kunt meten. Ja, terwijl je als die... slaggever komt, je haalt een verhaal en je bent weer weg. Ja, mensen zien dat hier. En die... Misschien dat er mensen zijn die nu niet naar een Nigeriaanse prostituee gaan. en die misschien een Nederlandse nemen of een Engelse op de wallen. Nou, dat zou dan een pluspuntje zijn. Hè? Dat soort dingen, maar dat kan je helemaal niet meten. Dus ja. dat weet ik niet. Om, om even iets toe te voegen aan. Louis die... Verslag, eh, als, toen je als verslaggever werkte, ik weet dat die filmpjes door een collega van mij, twee jaar geleden op een middelbare school, heel actief werden gebruikt. Ja, ik hoor het vaker. Dat is leuk om te weten. Ja. Hij vertelde dat tegen mij. Hij zegt, laat je ook wel eens een filmpje zien van Lauren verslaat. Ik zeg, nou, ik weet niet wie het is, <lacht> maar... <lacht> <lacht> dat hoor ik heel vaak. En ik heb ook ooit van de ambassade gehoord... en dat vond ik ook een groot compliment. Dat zij zeiden, wij zijn zo druk bezig geweest, of bij de politie... om die Nigeriaanse meiden, om nog maar even dat bij het ene onderwerp te houden... te ondervragen. En wij komen er maar niet achter waarom zij niks zeggen. En door het maken van die uitzending dachten we opeens, shit, dat is het. De, je moet veel meer, omdat je natuurlijk, wij gingen gewoon met Nigerianen mee... Ja. Dat scheelt nogal. Ja, dat dus het is inderdaad misschien weet ik het niet, maar de, ja, je, je vertelt een verhaal meer en dat kan je ja, ook niet doen. Nee. Ja, wat je tegenwoordig hebt als je voor de klas staat, je hebt tegenwoordig toegang tot het internet. Ik gaf dan zelf economie en ik maakte heel veel gebruik van uh, nieuwsitems, maar ook van reportages. Ja. ja. Hey, over wat je bij de Afro gaat doen mag je nog niks zeggen, geloof ik, hè? Nee, dat krijg ik krijg op mijn kop, hè? Doe we dat een andere keer. <laughs> hey, ik ga voor het bojaar doen. Oh ja, dat mag Daar wel. Daar ga ik wel mee beginnen. Daar Heb ik okay. ook echt zin in, want ik heb ook zin in gewoon iets wat leuk is. Gewoon echt iets wat, wat, waar, ik, waar ik gewoon hard om kan lachen en wat spannend is. En nou ja, dat ga ik doen. In ieder geval. Zometeen na het nieuwsoverzicht van half drie... praten we aan deze tafel met Louis van Gorp over de Alp d'Uzès... die vandaag beklommen wordt, de Alp Dues En eh, met Jan Vossenbos gaan we het hebben over de organisatie Different... die geen eh, geld meer krijgt voor een homotherapie die ze aanbieden. Eerst het nieuws van half drie, gelezen door Joris Stubaniski. Radio 1, het NOS-journaal.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 In het oosten van Afghanistan is een NAVO-helikopter neergestort. De twee inzittenden zijn omgekomen. De nationaliteit is nog niet bekend. Ook is nog onduidelijk of de helikopter is neergeschoten... of door een technische oorzaak is neergestort. Consumenten geven meer geld uit aan duurzaam eten. Binnen de detailhandel is het een van de belangrijkste groeimarkten... zegt het Landbouw Economisch Instituut... Afgelopen jaar kochten Nederlanders voor 1,75 miljard euro... aan duurzaam voedsel, vooral in de supermarkt in de eigen buurt. Dat is ruim 30 meer dan een jaar eerder. En CDA-Kamerlid Sabine Uitslag verlaat de Tweede Kamer. Ze zat sinds 2008 in het parlement. In 2010 werd ze via voorkeursstemmen gekozen. Uitslag weet nog niet wat ze nu gaat doen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANB ah, verkeersinformatie Bij Amsterdam staat een korte file op de A10, de ringweg van Amsterdam. De A10 Noord naar Zaanstad. Voor de Zeeburger Tunnel, 4 kilometer. Was daar een tunnelinspectie, maar die is zojuist afgerond. De A67 van Turnhout naar Eindhoven. Tussen de grensovergang met België en Knopen de rocht 11 kilometer. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Dit is de Dag. Hier aan tafel zit Louis van Gorp, met hem gaan we praten over de 8000 fietsers die vandaag en morgen de Alp du West beklimmen. We gaan praten met Jan Vorstenbos over de zogeheten homotherapie en verder zit hier aan tafel Herman Pleij. Hij vertelde over de manier waarop het Nederlands elftal voorbereid werd op een bezoek aan Auschwitz vandaag en Lauren Verster over haar betrokkenheid bij een Keniaans vluchtelingenkamp en haar nieuwe carrière bij de Avro, maar daar kon ze nog niks over zeggen. U kunt reageren via Twitter, dat kunt u doen, via... en dan kunt u het beste de hashtag DID gebruiken. U kunt ook onze Website bezoeken. Dit is de dag. Punt nu. We gaan een beetje. ja. Hij ja. is je fiets. Ja. Ja. Ja. Opgeven is geen optie. In mijn tas heb ik haar foto bij me. En af en toe heb ik onderweg even gevraagd of ze me een duwtje gaf. En dat ging goed. Zoveel liefde. Zoveel hulp onderweg. Vijfde keer. Dus even oplaaien en dan uh, voor de zesde gaan. En is er, nog, is er nog een bijzondere reden waarom je hier bent? Uh, dochter, ze heeft leukemie. Die rijdt er eigenlijk voor haar? Ja. En dan moet je ook nog één keer naar boven natuurlijk. Ja, absoluut. Anders kruipen. Vandaag begint Alp d'U6 en beklimmen wielrenners de Alp du -S. Mensen gaan het liefst zes keer op een dag hun grenzen over. Voor mensen met kanker. En fietsen er ook mensen mee van, van u, Louis van Gorp? Ja, een aantal. Er zijn zelfs heel veel mensen waarvan ik weet dat ze mijn dochter Huusje beter bekend op internet als kanjer Guusje, dat ze die mee naar boven nemen. Ja. En een heel mooi voorbeeld vind ik vorig jaar was is uh, zijn vriend van mij. Eigenlijk van ons gezin. En uh, Guusje was toen nog ziek. Twee jaar eerder kwam hij nauwelijks één keer boven. En uh, hij liet elke bocht sponsoren. En toen hebben we hem gebeld en we gezegd... Uh, Jurgen, wij willen graag geen bocht sponsoren, maar jouw finish. Het was Guusje zijn finish... En toen heeft hij zichzelf overtroffen door vijf keer op een dag naar boven te fietsen. Zo. En morgen gaat hij zes keer, ja, zegt hij. Zo. En wat vond Guusje daarvan? Ja, die vond het helemaal geweldig. Ja? Ja. Sprak haar aan. Ja. ja, Zelf niet aan het fietsen? Ben je niet zo sportief? Of nou, heb je te veel andere dingen aan je hoofd? Een aantal jaren geleden stonden wij bij uh, Alpe du 6 uh, of Alpe du West moet je zeggen. En uh, ben ik, heb ik een paar bochten gedaan, maar het is ongelooflijk zwaar. Wat is die berg bergstijl? Ja? Ik, heb, ik heb echt bewondering voor die mensen die al één keer boven komen. Ja, laat staan dat ze het zes keer doen. Dan moet je helemaal uh, een kanjer ja. zijn. Dat geldt wat de mensen bij elkaar fietsen voor, voor jullie. Waar gaat dat heen? Dat gaat naar KBF? KWF, gewoon het, gewoon het gewone kankerfonds. Ja, het gewone kankerfonds, ja. daar moet ook gewoon geld van ja. opgehaald worden. Ja. Want er is ook een speciaal fonds dat jullie hebben opgericht... naar aanleiding van, van jouw dochter Guusje. Wat, wat voor fonds is dat? Ja, de stichting Kanjer Guusje. En om het even te vergelijken, je hebt Kika. Die halen geld op voor kinderkanker. En wij halen geld op om juist die kinderen, als ze ziek zijn... om hen dan daarin te ondersteunen, samen met hun gezinnen... Ja. En er zijn een aantal projecten die wij steunen. Een daarvan is het Emma Kinderatelier. Daar gaan elke dinsdag gaan vrijwilligers steken en schilderen... met kinderen in het Emma Kinderziekenhuis. Nou, daar gaan wij uh, voor de komende jaren gaan wij ze van materialen voorzien. Dat gaat over een paar duizend euro per jaar. ander voorbeeld is de Kanjerketting. Die heb ik hier voor me liggen. Ja, leggen. je hebt voor jou op tafel een hele mooie ketting met heel veel kleuren. Een hele lange ketting is het. Wat is dat? Ja, dat, is een ketting die, uh, dat is een initiatief van de Vereniging Ouders, Kinderen, Kanker. En elk kind met kanker in Nederland die krijgt deze ketting. Uh, die bestaat uit gekleurde kralen. Een gele kraal is een foto of een CT-scan of een embry-scan. Een rode kraal is bloedprikken. Uh, die blauw met witte, dat zijn operaties. Een groene is een vreselijke rotdag. Deze bijvoorbeeld hier is 31 maart, vorig jaar de dag van de diagnose. Waarop wij het horen kregen dat ze een flinke tumor had in haar linkerlong. En zo loopt dat hele verhaal door. Dus voor elke behandeling, onderzoek of gebeurtenis kreeg zij een uh, kraal. Het is een hele lange ketting. Ja, het is een uh, ketting van vier meter in totaal. Ik gebruik dit ook altijd als ik uh, tegenwoordig workshops of lezingen houd. Dan, uh, of gastlessen, Dan gebruik ik deze om te symboliseren hoe heftig de ziekte kanker bij kinderen is. Ja. Vertel maar, eens over Guusje. Ja, Guusje is een uh, gewoon meisje. Gewoon leuk blond meisje. Uh, ik heb zes kinderen. Zij was nummer vijf. En uh, ze was negen en ze hoestte. En we gingen met haar naar de dokter. Uiteindelijk kwamen we terecht in het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. En daar zagen ze op een CT-scan dat ze een, uh, long had, of, uh, sorry, een uh, tumor had. Uh, zo groot als een uh, volwassen vuist in haar linkerlong. En plekjes in haar rechterlong. Zo. Op dat moment uh, zeiden de artsen tegen ons... jullie gaan morgen naar het Emma Kinderziekenhuis. Onderdeel van het AMC. Er is een kamer voor jullie gereserveerd. En uh, ja, laten we gewoon zo zeggen... Uh, op vanaf dat moment was ons leven niet meer van ons. Vandaar nee. dat de ondertitel van het boek is, is geworden. Mijn leven is van mij. Want ja, hoor je kanker, dan denk je dood. Yeah. Die twee woorden horen nou eenmaal bij elkaar. Mm -hmm. En vanaf dat moment waren wij als gezin, eh, ook als ouders... Eh, 24 uur per dag alleen maar in de ban van... als maar niet overlijdt. Yeah. En zij zelf ook. Ja. En wist u dat er kans was dat ze het zou overleven? Of was het meteen al duidelijk dat die kans niet heel groot was? Nee, die, uh, ze heeft op 5 mei zijn operatie gehad. Dat was een operatie waarvan wij ook vooraf te horen kregen... de chirurg zei tegen mij van... meneer Van Gorp, ik kan u niet beloven hoe dat uw dochter uit de operatie komt. Uh, maar Ik weet nog goed die dag. Ik uh, bracht haar weg voor een operatie die zou vier tot vijf uur duren. Ik zat op de gang, rustig aan mijn blog te schrijven... want ik had toen al mijn blog. Mm -hmm. En in één keer stapt uh, dokter De Wilde, dat is de chirurg... die stapt uit de lift... Hele grote ogen. Hij schrok, want hij had mij dan niet verwacht. En hij zegt, ja, sorry, we kunnen niets voor haar doen. De tumor zit compleet verbakken met de ribben, uh, met het hartzakje. Als wij ergens beginnen, dan uh, brengen wij haar leven in gevaar. Mm. Nou, vanaf dat moment wisten wij dus dat die tumor nooit weg zou gaan. Nee. Maar de kans ja, toch ook wel bestond dat ze nog heel wat jaren te leven had. En Uiteindelijk zijn dat maar, maar een paar maanden geworden. Ja, en ook totaal onverwacht, want wij zouden op 1 november weggaan met uh, Make-A-Wish. Dus we hadden koffers boven staan, want ja, met zes kinderen heb je niet genoeg koffers natuurlijk om een lange reis te gaan maken. Ja. En uh, ze is twee dagen voordat we zouden vertrekken, is ze overleden op uh, zondag 30 oktober. Dus ook nog ondanks het feit dat ze zo ziek was voor jullie op een onverwacht moment? Ja, op vrijdagochtend sliep ik thuis. Mijn uh, vrouw die was blijven slapen bij Guusje in het Emma Kinderziekenhuis. Nou, dat was zeg maar, uh, ja, ze was opgenomen, want ze was niet lekker, spuugde al haar medicijn uit. Maar ze had een hele dikke buik, als een soort, ja, klinkt raar, klein zwanger vrouwtje. Mm. Zat vol bloed. En die middag kreeg ik te horen van de artsen van uh, meneer Vergorop, uh, mevrouw Verhoop, wij kunnen niets meer voor Guusje doen. Mm. En uh, wij gaan tegen haar vertellen dat wij niets meer voor haar kunnen doen, maar wij vragen u ook om haar toestemming te geven om te overlijden. Want dat durft een kind niet zonder toestemming van de ouders? Ja, een kind wil altijd bij de ouders blijven. Oh ja. Dus op dat moment uh, ja, heeft de arts gezegd... Guusje, wij kunnen niets meer voor jou doen. Als je nu herstelt, moet je het op eigen kracht doen. En uh, heb ik tegen haar gezegd van... nou, uh, papa en mam houden zoveel van jou... dat wij bereid zijn om jou los te laten. Het mm. is ontzettend oh. moeilijk om dat tegen je kind te zeggen. Ja, dat nee? is het moeilijkste ja. gesprek. Nou, er waren meer moeilijke gesprekken ja. in die tijd. Maar dat kan me dit... Ja... Ook zeker het moment net voor het overlijden, zeg maar... dat je dan op een gegeven moment met haar in gesprek bent nog... Ja. en zegt van, uh, het wordt tijd dat je gaat slapen. En dat deed ze toen? Nee, daar heeft ze vijf en een half uur mee gewacht. Toch nog wel. Want ja. ze wou ook al haar broers en zussen erbij, hè? Ja, alle broers en zussen zaten rond het bed, dat was haar wens. En die zijn erbij geweest tot het moment dat ik heb... zo ik zeg, ja, dat ze wegvloog, zeg maar, naar een andere wereld. Ja. Wat opvallend is, is het is, is nog maar heel kort geleden... Ja. U, u, u praat er wel over, u kunt er over praten... is het ook een manier voor u om het te verwerken... om het verhaal te vertellen, om het op te schrijven? Wat u ook tijdens het ziektesproces steeds al hebt gedaan... we hebben heel veel mensen meelaten leven... Ja, Dat meeleven met schrijven is begonnen omdat ik uh, overvallen werd... met uh, telefoontjes, sms'jes, e-mails die ik totaal niet kon handelen. Nee. En waar ik vooral uit uh, merkte dat mensen totaal niet wisten... in wat voor wereld wij terechtgekomen uh, waren. Hè, de wereld van kinderen met kanker. De angst dat je kind gaat overlijden. is. Ik kwam met emoties, met ervaringen. Die, die kende ik helemaal niet. Nee. Ik ben dat gaan delen op mijn blog. Vooral vanuit de naaste omgeving werd toen gezegd... je bent veel te open... Mijn vrouw las ook alles en die zei, nou, je vertelt nog niet de helft. Dus oh. schrijf lekker door. <laughs> Het klinkt heel openhartig. Ja, ja. Dus, en, uh, ja dat, dat blog dat werd dus een heel groot succes. En na haar overlijden ben ik gewoon doorgegaan met schrijven. Want wat, denk ik, toch veel mensen zich niet realiseren... is als je je kind verliest, is dat je daar nog steeds 24 uur per dag mee bezig bent. Ja. Ook zeven maanden later. Ik spreek mensen die zijn vijftig jaar geleden hun kind verloren. En die zeggen, ja, ik denk er elke dag aan. Ik ben elke dag met mijn kind nog bezig. Hm. Ik zit nog steeds naar die ketting te kijken. Die, die geeft u aan kinderen die kanker hebben? Nee, die geef ik niet. Dat is een initiatief van de Vereniging Ouders, Kinderen, Kanker. Ja. En alle kinderen in Nederland die die diagnose kanker krijgen... die krijgen dus uh, ja, zo'n ketting. Maar waarom zou je dat willen? Dan, dan zie je dus wat een enorme keten van ellende je tegemoet gaat. Nee, je krijgt met eerst een thuissteun. Het is steun. Het begint... Nee, het be, je, krijgt je krijgt elke keer... Ja. Je krijgt hem ja, leeg. Oké. Okay. En elke keer... En om het maar even zo te zeggen, stel je bent uh, 14, 15, dan krijg je dit ook. Ja. Dan komen je vrienden en vriendinnen op bezoek. En die zeggen tegen jou, wat is er de afgelopen tijd gebeurd? En dan pak je die ketting erbij en zeg je, kijk, ik heb een bloedtransfusie gehad. Ah, ik okay, ben twee en keer en bestraald. En aan, aan de hand van de ketting kan je het vertellen? Ja, dat deed Fuchsia Maar dan kan je ook. ook een ketting van 30 centimeter hebben op een gegeven moment en dan is het klaar. Uh, nou, dat lijkt me maar sterk. Ja, maar in ieder geval, je kan korter zijn dan die vier meter die u heeft liggen. Ja, maar ik ken ook kinderen die hebben kettingen van 10 meter. Hm, dat kan ook. Ja. Wat ik me nog af zat te vragen, want u heeft die stichting opgericht. Er zijn allerlei stichtingen en daar, daar fietsen nu ook vandaag en morgen allemaal uh, mensen voor. Ik denkt altijd dat in Nederland alles goed geregeld is als het gaat om ziekte en kinderen en kanker. Dat alles wel beschikbaar is voor ouders, maar dat is dus blijkbaar toch niet het geval. Wat nee. miste u toen, toen Guusje ziek werd? Uh, wat miste ik? Um, nou, Laat ik bijvoorbeeld zo zeggen, het speelgoed in het Emma Kinderziekenhuis... Nou, dat, uh, dat is echt speelgoed, dat gooien wij thuis weg. Als kinderen wilden gaan wieën op de speelkamer... dan uh, moesten ze hun eigen batterijen meenemen. Nee. En ik heb gezegd: van nou daar kan wel uh, verandering in komen. Ja. Dus wij zorgen bijvoorbeeld nu voor uh, een nieuwe voetbaltafel. Daar beginnen we maar eens mee. Dus het gaat en... niet om de medische zorg, maar gewoon om alles eromheen, wat het leven misschien toch nog iets makkelijker maakt ja. dan. doordat die, uh, die kinderen liggen ziek in bed liggen, die zijn nou echt hartstikke ziek. Die liggen daar de hele dag te wachten op eten, wat ook niet lekker is, om maar even een statement te maken. Uh, daar hebben ze trouwens ook moeite mee, daarom hebben ze ook een zonde. Hè? Omdat uh, smaak en dergelijke verandert. En als je dan kijkt, als er dan iemand met jou komt tekenen en schilderen... En die laat je iets maken waar je ontzettend trots op kunt zijn. Nou, dat is geweldig. En als die mensen dan uiteindelijk geen sponsor hebben voor hun materialen... en wij kunnen dat voor ze invullen. Of als je kijkt naar deze ketting die die kinderen ontzettend veel steun geeft. Wij hebben bijvoorbeeld uh, deze kraal, het hartje. Die hebben wij gesponsord... Uh, want voor dit project is op zich 50.000 euro per jaar nodig... om die kralen te maken en in ziekenhuizen te krijgen... om een voorlichting over te geven. Weet u, weet u nou bijvoorbeeld ook nog wel wat welke kralen betekenen? Want ik zie hier een hele rit met paarse kralen achter elkaar... en twee groene afschuwelijke rotdagen zie ik ook naast elkaar daar. Weet ja. u bijvoorbeeld nog wat die groene zijn? Uh, ja, die groene, dat zijn, de, ja, dat zijn die vreselijke u, die twee, rotdagen. Die naast elkaar zitten daar, die, uh, uh, hier links. Welke? Dan moet je even aanwijzen. Deze hier, ja, dat weet ik heel goed. Dit is namelijk, als we nou precies een jaar terug gaan... rond deze datum, uh, toen werden wij gebeld... dat in haar portakat, dat is een kastje... waar we, via ze, welke ze chemo kreeg, daar zat een bacterie in. En die moest eruit gehaald worden. Ja. En dat is de operatie die heeft plaatsgevonden. En daarna zijn we weer gewoon doorgegaan met de chemo. En daarna, kijk, dit is een vreselijk goede dag. Was er een schoolreisje? Dus dat weet u precies aan de hand van die ketting. Dat is ja. wel erg bijzonder. Dat is prachtig, is echt, ja. een zeer ingenieus idee. Dat is echt een prachtig idee. Ja. Dat ja. houdt vast. En dan kunnen ze het vertellen. En dan houden ze het ook op die manier vast. Ja. Ik had trouwens nog één vraag. Van. Zijn er ook um, uh, kinderen en ouders die uh, daar niet aan mee willen doen? Die ja. zich terugtrekken? Die zeggen van, uh, wij, willen wij willen juist niet... Uh... Uh, in het begin vaak wel. Ik heb dat zelf ook uh, wel gehad ja. in het begin. Hè. Ja. Bijvoorbeeld toen ze zeiden van, uw kind mag meedoen met Make-A-Wish. dat ja. ik denk van, nou, daar wil ik absoluut niet bij horen. Ja. Uh, wat ik gemerkt heb is dat uh, heel, er is heel veel behoefte om toch dingen met elkaar te delen. Ja. Dus als ik kijk naar mijn blog en een aantal volgers wat ik op Twitter heb, ik heb heel veel lotgenoten en wij uh, delen heel veel met elkaar. Dus gisteren kreeg ik uh, een mail van een man die was nou pas een uh, vrouw verloren aan kanker en die zegt: ik heb nergens zin in. Is dat normaal? Ja, dat en toen is, heb ik teruggeschreven uh, van ja, dat is heel <coughs> normaal. Lees het boek van Karen Kuiper, maar. Nee, precies. die eerste neiging is <laughs> altijd om je terug te trekken, er niet over te willen praten. Ja. En anderen mogen er niet bij komen. En dan lijkt me dit ook een mooie introductie, hè? Dat, je, dat je dat zo aanbiedt. En zo met die ketting, dat mensen dan toch over de brug komen denken van ja, want uiteindelijk is dat ontzettend belangrijk ja. in ieders belang. Nou, Van Gorp, maakt het u zelf ook niet heel moeilijk om er nog zo mee bezig te zijn. Je bent er gewoon elke dag mee bezig. Ja, maar ik, is... wij praten er nu weer over. Ik stel u hele intieme vragen. En dan moet u toch steeds weer over nadenken. Is, zou u niet gewoon liever met uw werk bezig zijn? Met de kinderen die er nog wel zijn? Uh, en denken van... Uh, ik laat... dat daar ben ik ook veel mee bezig. Ik ben vanmorgen gewoon aan het werk geweest. Ik werk bij Orkel. Ik heb vanmorgen bij een bedrijf in uh, Rotterdam een presentatie gegeven. Dan ben ik gewoon puur met andere dingen bezig. Ja. En ik ben ook uh, heel erg bezig met mijn andere kinderen. En ook om te zorgen dat ze goed op de rit blijven. Ja, want die hebben het er niet makkelijk mee, hè? Nee, die hebben het niet makkelijk mee. Dus als ik kijk naar mijn uh, andere vijf kinderen... daarvan zijn er drie die uh, worden behandeld, uh, of zijn onder behandeling... of praten in elk geval met een rouwtherapeut. Uh, Anton bijvoorbeeld, die liep al vrij snel vast op school... Die uh, bakte er niks van. En mijn vrouw vroeg van, wat is er met jou? Hij begon meteen te huilen. Hij zegt, ik kan alleen maar aan Guusje denken. Hm. En nu gaat hij weer fluitend door het leven. Wat hij met die mevrouw bespreekt, ik heb geen idee. We waren er een keer geweest. Het werkt in ieder geval. Ja. <lacht> ja, nee, want we reden terug. En ik zeg, goh Anton, uh, hoe was het? En het eerste wat hij zei, uh, je hebt toch niet aan de deur staan luisteren? Oh, ja. En dat was voor mij meteen aanleiding om uh, niet verder te gaan. Ik zeg, heb je de baat bij? Ja, zei hij. En sinds vorige week komt mijn dochter van uh, 16, Lisa. Die komt ook bij diezelfde mevrouw. Ja. En hij uh, was heel blij na het eerste gesprek. Ja. We zetten de gegevens op, over het boek op de website. Dit is de dag nu.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 Vandaag met ethicus Jan Voorstebos. Over deze zogeheten homotherapie ontstond begin dit jaar ophef. Ik vind het bizar. Ik wist het ook niet. Anders had ik daar direct een eind aan gemaakt. Wees gewoon ook eerlijk over het verhaal uh, wat de inspectie heeft aangetroffen. Ze onderschrijft nu dat hij niet gericht is op genezing. In een brief aan de Kamer laat minister Schippers nu weten... dat christelijke cliënten die vanwege homoseksuele gevoelens lijden... geen psychiatrische stoornis hebben. En daarmee ook geen psychiatrische behandeling van different kunnen krijgen. Jan, het gaat allemaal over de christelijke organisatie Different. Onderdeel van Tot Heil Volks in Amsterdam. Die bieden uh, therapie aan die homotherapie is gaan heten. Um, er was een hoop ophef over, want dan zouden homo's genezen worden. Bleek later niet het geval. Maar nu gisteren kwam er ineens een brief van de minister, minister Schippers. Mm -hmm. Waarin ze zei van ja, die therapie kan niet langer worden vergoed door zorgverzekeraars. Want als het al lijden is, dan is het lijden vanuit je geloof. En uh, daar moeten we op een andere manier mee omgaan, zei zij. Uh, wat voor therapie was het wel? Um, hoe bedoel je, wat voor therapie was er? Ja, het was, wel, je was geen therapie om te genezen. Wat gebeurde daar wel? Voor ja, ik denk van dat heel veel therapie, ook zeker in de psychiatrie... eigenlijk gewoon geen genezing kan zijn. Omdat er gewoon inderdaad heel veel... Het, het is meer leren leven met, het het lijden draaglijk maken. Dus genezen in, in termen van psychische of psychiatrische ziekte... dat is sowieso een relatieve term, denk ik. Dat, dat komt wel voor, maar hè, dat, dat, dat is denk ik een, uh, ja, iets... wat je niet zonder meer uh, gelijk kunt stellen. Er stond zelfs in één zin van... Uh, uh, kamer spreekt schande van homo's genezen. Je denkt van oh, mogen homo's niet meer genezen worden? <lacht> van, dat, dat vond ik pas echt discriminerend. Maar als je het hebt over genezen, ja, dat, dan, dan, je, je ziet het ook bij kanker natuurlijk, dat kan soms tien, ja, dat geneest niet. Maar betekent dat dat je het niet moet vergoeden? Dus ik vind een beetje de term genezen is een, is een van de termen die in deze discussie heel kort door de bocht gebruikt wordt. Nou ja, maar is, die is, term is dan een beetje van tafel nu, omdat de, de organisatie zelf ook zegt, het gaat niet om genezen, het ja. gaat om mensen helpen om hun identiteit te accepteren. Precies, het gaat om het draaglijk maken zodat mensen weer kunnen functioneren. Dat is een heel boel situatie. Zo. En wat me daaraan stoort is ook van dat, eigenlijk, ook weer van buiten, buiten binnen een politieke context, gewoon heel grofmazig gezegd wordt van nou. De oorsprong van het probleem ligt in de geloofsovertuiging. Nou, als ik, ik heb er een beetje over nagedacht om het uit de te rafelen. Hè, en, en, en er is veel casuïstiek bij natuurlijk. Want ja, psychiatrische en psychische problemen zijn vaak individueel. Dan stel ik me zo voor van dat er een probleem is met de seksuele identiteit... die inderdaad heel zwaar weegt hè, voor, de, voor het functioneren van de persoon in kwestie. Die is ook christelijk. En daarnaast is er de vraag, waar is precies eigenlijk dat lijden aan... waar moet je dat aan toeschrijven? Nou, dat kan met een onderliggende stoornis te maken hebben. Dat kan met van alles te maken hebben, maar ik zou zeggen, laat die diagnose niet van bovenaf los op alles wat daar gebeurt in die context, maar laat het over aan professionals en, en, de, en de casuïstiek. En als je gewoon zegt van, nou ja, ziekte, stoornis, geen probleem, dit is geen ziekte of stoornis, dit vindt zijn oorsprong in een geloofsovertuiging. dan vind ik dat je als politicus treedt in iets wat gewoon in principe tot de professionele competentie en tot de complexiteit van dat soort situaties behoort. Jij zegt, het is raar nou, dat dit niet meer vergoed wordt. Nou ja, wat ik raar vind, is van dat de mogelijkheid niet wordt opengelaten dat als er een psychiatrische diagnose is en die directeur van volgens die claimt van dat er vaak een psychiatrische diagnose was, van dat dan zonder meer gezegd wordt van nou, het is duidelijk dat de oorsprong van het probleem in de geloofsovertuiging zit. Dat mag zo zijn, maar er wordt net gedaan, alsof inderdaad dan gezegd wordt van ja, geloofsovertuiging is iets wat je kunt afleggen, zoals een kle kledingstuk. En nou, dat, ik denk dat dat niet zo is. Ik denk dat juist die identiteitsproblemen daarmee iets te maken kunnen hebben. En als je vervolgens de verbinding legt met ziekte of stoornis, dan zou ik zeggen van ja, wat is psychiatrie precies voor wetenschap? Er is het voor een heleboel diagnoses, zijn er geen ziekte of stoornis in somatische zin die aantoonbaar zijn. Nee, nee, dat ik is natuurlijk het was, het Ik natuurlijk ik er er helemaal toe. niks meer van dit verhaal, want ik, ik zit in het gaat toch om homo's die bij een organisatie komen die christelijk is... en, en dat hele homo zijn als een soort van probleem ziet. Wat is daar psychiatrisch aan? Je bent gewoon homo. Nou, wat er psychiatrisch aan is, is van. Ik zeg niet van dat ik de term psychiatrisch zomaar zo weet. Maar wat ik, wat, ik, wat ik vind dat erkend moet worden, is dat die patiënt een probleem heeft, omdat hij zijn religieuze identiteit even serieus neemt als een homoseksuele verlangen. Ja, dus daar zit en knelpunt. Daar, zit, ja, daar zit het knelpunt. Maar als je dan zegt van oh ja, die geloofsovertuiging, daar zit het probleem. En daarom behandelen we niet. Dan denk ik van goed. Oh, het gaat om vergoeden. He? Maar je ja, zou ja, dus wel als ja, precies, homoseksueel die christelijk is, naar een normale psycholoog mogen gaan die niet christelijk is. Zou dat, het wel mogen? dat is precies, denk ik, iets wat de commissie. Die gelijke behandeling waar de, waar de casus nu wordt voorgelegd en zo interessant zal vinden. Want het is heel goed mogelijk dat christelijke, uh, christelijke homo's eigenlijk bij reguliere niet-christelijke behandelaars gewoon geen, geen betrekking hebben die hen helpt hè, om ja. dat lijden op te lossen. En als dat zo is, hè, en, er is en, en, en ze vinden verder geen enkele hulp, dan is het. Nogmaals, het enkele feit hè, dat ze een bepaalde geloofzuivering hebben... Is een, is een aanleiding om niet te vergoeden. Want er kunnen meer redenen zijn waarom dat bepaalde patiënten... met een bepaalde psychiater geen rapport hebben... en daardoor ook gehinderd worden maar in het genezen. Ik, ik, ik snap dat woord de dan de psychische stoornis niet helemaal. Want waar slaat dat dan op? Want je hebt toch gewoon een knelpunt tussen twee delen... Wat, wat is dan homofilie? Is geen uh, psychische stoornis en uh, christelijk zijn ook niet. Dus waar, wat is dan de? Ja, de botsing van die twee leidt klinisch bij ja, mensen tot psychische problemen. Dat is gewoon een menselijk probleem, een conflict. Ja. Dat is niet een psychische stoornis, toch wel? Nou ja, goed. Dat hangt van de ernst van het lijden af, mijn zin. Ah. Als je zegt van, nou ja, ik weet precies okay. wat, wat het precies is. Het is gewoon een conflict. Er zijn natuurlijk een heleboel situaties bij homos met religieuze identiteit die, die zelf dat probleem oplossen. Als je zegt van, nou, dan moeten zij dan ook oh, allemaal doen. Dat is een ja, beetje de tendens. Ja, maar ik denk inderdaad. Hè? Psychische stoornis is schizofrenie of. Weet precies, je, allemaal maar, dat soort heftige ja, hersendingen. Maar ook daarover loopt een hele brede discussie in de maatschappij... van wat is nu precies de diagnostiek waard. Daar is wel een heel dik handboek, ja. maar dat is heel omstreden. En omdat nu eigenlijk in het kader van de bezuiniging... heel veel te doen is over de vraag van... kunnen we geen evidence-based, keiharde criteria maken... zodat we dat in elk geval ja. niet meer vergoeden... is daar natuurlijk heel veel over te doen. En een ja. student en, van En is daar dan een therapie ook voor? Van, Want als je homo bent en christelijk... blijft het toch een knelpunt. Dus nou, je moet dan... aan een van de twee kanten... dan toch iets anders gaan uh, ja, zien of zo. Nee, wat ja, zeker. heel het is te wel te ook die wel gewoon homoseksueel mogen leven van zichzelf. Dus dat verschilt ook weer per ja. persoon. Nou, wat ik heel belangrijk vind, ook moreel gezien... Ja. binnen de context van de ethiek van behandeling is... Hè, van dat, en daar weet ik ook niet precies het fijne van... is dat er een soort openheid is in de behandeling zelf. Als inderdaad, zoals soms gesuggereerd wordt... men probeert iemand weg te praten van zijn homoseksuele verlangen... Hè, zodat men in feite het eindresultaat van de therapie al weet... dan vind ik dat ja, kwalijk. Je dat je is dus een beetje gemaakt. zoals je bij een huwelijkstherapie zegt... Van, nou ik ben voor het huwelijk, dus de enige uitkomst van de therapie... kan zijn van dat die mensen niet gaan scheiden... Dat vind ik heel vreemd. He, want dan, dan denk ik van ja, dat is een soort ideologie die inderdaad de openheid die nodig is he, voor de ethiek van de, psychiatrische, van de psychische behandeling, die wordt dan verlaat. Ja. Je moet gewoon accepteren maar, dat soms ja. inderdaad het eindresultaat is dat iemand zijn religieuze identiteit verlaat. He, dat hij zegt van nou, en, ik ga toch praktiserend homo worden. Als die openheid er niet is, dan zou ik zeggen, en je kunt dat breed aantonen voor deze organisatie, dan, heb, dan heeft de minister wel een punt. Maar dat ligt dus veel subtieler, mijns inziens, dan over ziektes en stoornissen te gaan Logiek. praten. Maar als we het dan zo even samenvatten, dan zegt. En dan zegt hij eigenlijk van... Uh, want zo is het naar mij toe ook overgekomen. Hè? Mm -hmm. Van Deze mensen gaan in therapie... om er uiteindelijk... Uh, met als eindpunt dat ze geen homo meer zijn. Nee, dat ontkent de organisatie. Dat, dat ont ontkent de organisatie. Is ik, dat is ook vrij simpel. Omdat niemand de ja, moeite maar, neemt om het onderscheid te maken... tussen homoseksueel verlangen en homoseksuele praktijken. Het is niet zo dat christelijke zeggen... homoseksuele be verlangens bestaan niet. Die bestaan wel. Er bestaan zelfs heel veel verlangens... waar we dagelijks niet aan toegeven. Maar er is een verschil tussen het uitleven van je verlangens... Hè, en het niet uitleven van je verlangens... Omdat je een religieuze identiteit heeft hij dat verbiedt. Ja. Denk okay. aan pedofilie. Kan je daar als islamiet Tha ook terecht als je homo bent? Hmm? Kan je als islamiet daar ook terecht als je homo bent? Ja, dat weet ik niet. Oh. Dat zou ik ja. niet durven zeggen. Dat, dat wordt ongetwijfeld gevolgd, want ze gaan inderdaad naar de commissie Gelijke Behandeling. En wij gaan naar onze dichter bij de dag. Vrouwkje van de Ploeg. Vrouwkje, goedemiddag. Goedemiddag. We gaan uh, luisteren naar jou. Prima. Geschiedenis. Er, er is meer dan voetbal alleen. De spelers willen weten waar ze zijn... Weten dat er wetenschap was waar de oorlog op gebaseerd was. Een collectieve mentaliteit. eisenwekkend en woordeloos. Buiten regen het verder. Zoals het hoort. Een jonge vrouw gaat naar de plekken waar nu geschiedenis geschreven wordt. Niemand weet nog hoe de bendes, de vrouwenhandel, de maffia zullen eindigen. Zij staat daar, glimlacht en stelt vragen. Al houdt ze zelf niet van vragen over geschiedenis. Ondertussen was een leuk blond meisje ziek. Het leven was niet meer van haar, maar van de ziekte. Haar ouders blijven altijd met haar bezig en daarmee met haar verbonden. Ze maken kettingen met kralen in de kleuren van de dagen. Dankjewel, vrouwtje. Zet die gedichten op de website. Dit is de dag.nu. Hartelijk dank aan de gasten. Herman Pleij, Lauwe Verster, Louis van Gorp en Jan Forsterbos. De, de Spaanse economie verkeert in zwaar weer. Madrid zoekt naast naar miljoenen om de gaten mee te dichten. Onwillekeurig gaan de gedachten terug naar afgelopen zomer. Fabregas die gaat van Arsenal naar zijn oude club Barcelona. <hijen> Totaalbedrag 40 miljoen. Falcao gaat naar Atletico Madrid, wat lijkt te vervangen van Aguero. Het geld gaat daar een beetje rond. En... Coentrao naar Real Madrid We betaalt Real Madrid voor een verdediger maar liefst 30 miljoen euro. Ja, zo klonk het aan het einde van de transferperiode afgelopen jaar. De Spaanse clubs hebben tegelijkertijd grote schulden bij de Spaanse staat. Of dat nu gaat veranderen, daarover na drie uur een reportage. Nu is het nieuws van drie uur. Graag tot zo.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 Bestel nu kaarten op robecozomerconcerten.nl en win een overnachting in Hotel Okura Amsterdam. Dit is Radio 1.